10 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Zo'n 1400 mensen hebben gedemonstreerd tegen plannen voor de A15. Dat gebeurde onder meer langs de snelweg bij Rotterdam. Minister Schultz van Hagen wil daar de Blankenburg-tunnel aanleggen... die verbindt dan de A15 met de A20... en de verbindingsweg loopt door het natuur- en recreatiegebied midden Delfland. Ook in Gelderland, bij Zevenaar, waren demonstranten op de been. Daar wil het kabinet de A15 doortrekken naar de A12, ten oosten van Arnhem. Daarvoor moet een brug worden aangelegd over het Pannerdenskanaal.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 Griekenland onderhandelt momenteel met de EU... en het IMF over een nieuw pakket aan leningen... ter waarde van 130 miljard euro. De gesprekken verlopen moeizaam. In de eredivisie heeft Veen thuis met 2-0 gewonnen van FC Utrecht. De eindstand was na een kwartier al bereikt. NAC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen de Graafschap. Dat voorlaatste staat. Heracles versloeg Excelsior met 3-0. Op het WK schaatsen voor sprinters in Calgary... heeft de Zuid-Koreaan Kyo-jook de eerste 500 meter gewonnen... Hein Otterspeer was de beste Nederlander op de achtste plaats. Stefan Groothuis eindigt als negende. Bij de vrouwen was de Duitse Jenny Wolf de, de snelste op de 500 meter. Van de Nederlandse schaatsters reed Annette Gerritsen de snelste tijd. Ze werd vierde, Margot Boer zesde. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen... blijft vrijwel overal droog. In Zeeland daalt de temperatuur tot min 2, het oosten tot min 5. Morgen overdag vrij veel bewolking, smiddags ook af en toe zon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 Nogmaals, goedenavond. Wekenlang was AZ koploper. Gisteravond ging PSV eroverheen, deelde een 3-1 zegen op Vitesse. Maar AZ kan die kopje terugpakken, moet het wel winnen. In Limburg, graag nog niet mee. Het begint steeds meer te geloven dat Rode JC er vanavond overheen gaat. Bij AZ wel te verstaan, want nu weer een corner voor Rode JC. AZ heeft de afgelopen minuten niets afgedwongen. heeft nog een dik half uur om iets te doen aan die 2-0 achterstand. Maar het is allemaal besluiteloos. Er worden slechte voorzetten gegeven voorin bij de Alkmaar. Dus het is het allemaal nog niet in deze wedstrijd.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 Come to get me released We all on the current news week And I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time But I don't know where Goodbye, Rose It's The Queen of Corona See you me and Julio Down by the schoolyard See me and Julio Down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard. <laughs> Paul Simon, me en Julio, down by the school yard. Wat kan AZ nog, Rachmer? Ja, wat kan Roda nog? Want het piept en het kraakt af en toe bij AZ achterin. Ook bij Zander. Het is nog altijd 2-0 voor Roda JC. De 62ste minuut in deze wedstrijd hier in Zuid-Limburg. Maar AZ oogt zo machteloos voorin. Ook met Elty door erbij is er eigenlijk niet zoveel veranderd. De ruimtes op het veld zijn wel wat groter geworden. Er is nu bijvoorbeeld wat ruimte aan de linkerkant. Op de punt van het strafschopgebied van Roda. Aanzet heeft de bal met Holmen. Daar is Palsen weer, maar de controle niet optimaal. Verlengt die bal onbewust, denk ik, met zijn standbeen. En dan kan hij er met zijn linker niet meer bij. En dan loopt de bal over de achterlijn bij Roda. Is Roda daar dik tevreden mee? Want kan Kisek de doelman, de bal uh, oppakken en hem op zijn vijfmeterlijn uh, gaan, uh, gaan neerleggen? Altidore, het zal toch van hem moeten komen. Begonnen in de basis uh, dit seizoen. Maakte vijf doelpunten. Is inmiddels 100% fit. Maar tot nu toe, maar goed, het is nog geen... Uh, en tot het einde nog onzichtbaar. Klavan, man met die mooie voornaam. Kopt. Doet dat wel op het hoofd van Bilaert, uh, op de helft van Rode JC. Dan is uh, daar Donald, is daar weer Paulsen voor AZ. en kan uh, Holmen de diepte ingaan. Aan de linkerkant van het veld. Meegeven aan Eltidoor. Nou, daar is hij dan, maar daar is ook doelman Kicek. Die met zijn been redding brengt, zijn doel uh, uitkomt, zijn 5-meter gebied uitkomt en dan Eltidoor de pas afsnijdt. De bal gaat over de zijlijn. Gegooid door Holmen. Zoeken naar bijvoorbeeld Martens. Maar die wordt in de gaten gehouden door Donald. En even later door Vormer. En dan ziet Holmen er geen brood meer in. En besluit hij de bal maar af te geven aan Palsen. Nou Palsen ingooi achteruit richting Martens. Kan zijn stempel ook nog niet echt drukken. Die grote fout van hem gezien. Die eigenlijk gewoon de 3-0 had moeten opleveren vlak voor rust. Klavan heeft nu de bal ter hoogte van de middenlijn. Speelt hem achteruit, doet dat in de richting van Mooi Zander. Speelt ook een zwakke wedstrijd. Heeft ook veel te maken met Malki, Die geweldig opdreven is bij Rode JC. Overal voor gaat, dat kennen we van hem. Maar hij heeft echt longen als tien paarden. Deze voormalige tank van Damascus. Want uh, ja, zo wil hij niet meer genoemd worden. Daar is iets voor te zeggen natuurlijk met al die uh, toestanden daar in zijn uh, geboorteland uh, Syrië. Schotje van afstand van AZ stelt niet veel voor. En dus heeft uh, Kisek opgepakt gooit een uh, ingooi richting uh, of een trap de helft op van uh, AZ. Maar er staat niemand bij Rode JC voorin. Reiner mag de ingooi verzorgen voor de Alkmaarders... die nog altijd zoeken naar openingen achterin bij Rode JC. Maar Roda is niet van plan die weg te geven. We zitten, ik zal het nog één keer zeggen, net in de 65e minuut. Het is 2-0 hier. We gaan schaatsen, want de duizend meter bij de vrouwen is begonnen. Ik geloof dat die eerste rit er al op zit. Sebastian Thurman. Hey eerste twee ritten, ja. Eigenlijk ook de eerste rit, want wat was het geval... In de eerste lidrit stond Elina Risku op het papier, op papier aan de start. De Finse, maar die is gediskwalificeerd op de 500 meter na nou een valpartij waarbij zij tegenstanders hinderden. Ik denk dat de Finse heeft gedacht: weet je wat, zoek het maar uit met dit WK. Ik ga terug naar Finland. Was er helemaal niet op. Kom dagen, iedereen was verward. En daardoor begon Rit 2. Maar als zijnde Rit 1. Svetlana Kaikan en Yoon Yoon Kim. Nou, de Koreaanse Kim won dat onder ons in 1765 uh, uh, moet ik zeggen. Geen persoonlijk record trouwens. En dat betekent dat ik nu al zit te kijken uh, uh, naar Thijsje Unema die even omdraait en weer een beetje teruggaat, Omdat ze uh, nog niet naar de startstreep mogen van uh, Jannie Smegen. Dat is een uh, Nederlandse startster die uh, deze 1000 meter start bij de vrouwen. En het is trouwens de eerste keer dat die Smegen actief is op een wereldkampioenschap. Hebben we dat ook maar even uh, genoemd. Het is ook de eerste keer dat Thijsje Unema ...actief is op een wereldkampioenschap sprint. Maar met de twaalfde plaats begon ze niet goed op de 500 meter. Haar tijd 38.09 was ook niet goed. Want ze had uh, allemaal missetjes in haar race. Nu eens kijken of ze een persoonlijk record kan rijden op de 1000 meter. Persoonlijk record staat sinds uh, november uh, op 1.16.12. En dat was toen uh, genoeg om tweede te worden... Bij de wereldbeker op de 1000 meter. Nadat ze eerder in, dat, in dit seizoen ook al Nederlands kampioen werd op de 1000 meter. Zo in november reed Unema dus de beste 1000 meters van haar carrière ook meteen. Haar tegenstander van nu is trouwens Carolina Erbanova. Een regerend wereldkampioen nog altijd bij de junioren. Valse start. En de valse start is ook nog eens een keer voor uh, Unema. Direct de arm van Janis is naar de buitenbaan. Het leek er inderdaad ook al op dat Unema probeerde om in het startschot te vallen als het ware. Een pickstart mee te pakken en dat wordt niet goedgekeurd. Dus moeten beide dames weer terug. Kunnen wij gelijk de rest van de loting even doornemen. Want de rit hierna is ook wel belangrijk. Dan zien we bij Jing Wang in de baan. De nummer 2 van de 500 meter. Tegen de winnares van de 500 meter, Jenny Wolf. Maar die heeft dit seizoen amper, amper duizend meters gereden. Dus die zal veel tijd gaan inleveren. In rit 7, Jing Yu. De Chinese die ook goed meedoet nog in het klassement. Dan Sangwali in de negende rit. Sangwali de Koreaanse nummer 7. In de twaalfde rit. Dan zien we Marit Leenstra tegen Honzang. Dertiende rit, Nesbit tegen Gertsen. En in de laatste rit Boer tegen Richardson. Nu neemt Thijsje Unema haar startpositie voor de tweede keer in. En wordt ze dit keer wel goed weggeschoten door Janice Smegen. Scheet gewoon één keer. Tweede start dus wel goed voor Thijsje Unema's Duizend meter tegen Carolina Erbanova. Uh, Unema begonnen is in de buitenbaan. Betekent dus ook dat ze dadelijk de laatste ronde moet afleggen in de buitenbocht. Ze start voortvarend, zoals we ook wel mogen verwachten van een 500 meter specialiste. 18-0-0 is een snellere opening ook dan de rit hiervoor. En dat kan wel eens een moeilijke kruising gaan worden meteen Oenema in de buitenbocht. naar Erbanova versnelt nog net goed genoeg in de binnenbaan om voor Oenema langs te kunnen kruisen, halverwege de kruising ter hoogte precies van de start. Ze passeren daar ook de startster weer. Daar heeft Oenema Erbanova al te pakken. En gaat ze in dit rondje met twee binnenbochten, gezien van uit de zeg maar gaat ze afstand nemen. Wat moet ze doen met die linkarm? Dat lijkt Oenema wel te denken. Wat moet ik doen? Arm even van de rug. Arm weer terug op de rug. 45-43 is de doorkomsttijd van Thijsje Oenema. Ze goede doorkomsttijd hoor. Na 600 meter is nog altijd voortvarend. Maar kan ze dat in die laatste ronde weten door te trekken? Of gaat ze nu behoorlijk stilvallen? Is ze op weg naar nou een persoonlijk record? Moet toch haast wel als je 16 12 kunt rijden in Astana? Ze gaat in ieder geval ruim de rit winnen van Carolina Erbanova. En ze lijkt het tempo er goed in te houden. Thijsje Oenema, kan ze 1 1'14 aankomen hier? Ja, 1'14,92. En dan heeft ze dat heel goed gedaan, neemt ze hiermee sportieve revanche... voor die mindere 500 meter eerder vandaag. Met 1'14,92 rijdt Thijsje Oenema een dik, dik, dik persoonlijk record. En die tijd zou nog wel eens eventjes op de woorden kunnen staan als snelste tijd. En dan gaan we even kijken bij Rode AZ, Rachner. Kwartwedstrijd nog 2-0 voorsprong voor Rode JC. Hoekschop gezien van AZ levert niets op, bal is al lang weg... Bij de goal van Rode Jesse. Sterker nog, bal bevindt zich bij de doelman van AZ. Dus helemaal aan de andere kant van het veld. Klavan heeft de bal in de voeten. Meter of 15 voor de middenlijn. Dan Moisander. De bal is breed gegaan. Moisander maakt een beetje de indruk van ja, ik weet ook niet waar het naartoe moet. Want niemand loopt vrij. De paas komt dus ook terecht bij Vukovic. En dan schiet de bal weer terug tot in de defensie van AZ. Met opnieuw Klavan. Bal naar de buitenkant. 10 meter voor de middenlijn is het reine. De rechter verdediger ziet eigenlijk ook al weinig afspeelmogelijkheden. Een metertje voor hem staat Martens. En dan in de middencirkel toch wat ruimte voor Clavan om in te schuiven. En Holmen aan de linkerkant van het veld. Paulsen zal wel buitenom komen, want dat zien we vaker. Dan wilde hij een steekpaas geven op Holmen en Paulsen, maar dat lukt niet. Paulsen zelf dan nog een keer buitenom voorzet. Is laag en zacht en dus makkelijk te verdedigen voor Wilaar daar achterin bij Rode Jesse. Wel weer Holmen voor de afgevallen bal. Ruimte om te schieten voor Martens. 18 meter in. Is de afstand tot de goal van Kiesek. maar de afstand tot de paal is 2 meter in het nadeel zou je kunnen zeggen van AZ, want de bal gaat 2 meter naast de goal van Kiesek. De laatste wissel bij AZ is aanstaande, Holmen gaat er vanaf. Nieuwe buitenspeler komt Johan Berg-Gutmondson, een IJslander, misschien dat hij dan de band kan breken in minuut 70 met een 2-0 achterstand voor AZ bij Roda. Wolfenwang, Sebastian. De nummers 1 en 2 van de 500 meter, allebei nu op de 1000 meter, waar Jenny Wolf opent in 1749. En Wang in 1762. Jenny Wolf reed dit seizoen een uh, 1000 meter bij het Duits sprintkampioenschap. Waar ze na één dag zei, nou ik geloof het wel, ik geef de pijp aan Maarten. Dag 2 is niet belangrijk, 1.17 bij Jing Wang reed 1.16 hier in Calgary, maar toen was het nog 15 oktober. Dus het zijn geen duizend meter specialisten als je het kijkt in dit seizoen. En op de baan heeft Jenny Wolf een voorsprong naar 600 meter ten opzichte van uh, Beijing Wang. En is ze met 44,81 ook sneller dan uh, uh, Oenema was in de rit hiervoor. Maar nu komt ze werkelijk waar een muur tegen lijkt het wel Jenny Wolf. Want ze valt bij het inrijden van uh, de buitenbaan helemaal stil. En op de kruising heeft ze dan maar een paar meter achterstand op Beijing Wang. Die op haar beurt ook stilvalt op de kruising. En is het nu knokken voor beide dames in die laatste ronde knok. Ook in de laatste bocht voor Jenny Wolf, die dus de 500 meter won. 1.14.92 de tijd van Thijsje Oenema. Wolf rijdt 1.14.95. Dan zit ze daar nog behoorlijk dicht in de buurt. Verrassend dicht in de buurt, hoor, vind ik. Maar wel langzamer dus dan Unema. 1.15.75 is de tijd van Beijing Bang. Krijgt hij ook klopt dus van Jenny Wolf. Wolf valt me mee op die 1000 meter. Maar ze is langzamer dan Friese Thijsje. Thijsje Oenema aan de leiding met 1.14.92.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 Smile again one day I hope to make you smile again I will hide. many times I've been told speaking mind just be people so I'll close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 Michael Kawinuka met Home Again. Als AZ nog iets wilde, zouden ze toch op moeten schieten. Het nou, ze zet wel druk. Een kwartier voor het einde van deze wedstrijd. 2-0 achterstand zoals bekend inmiddels denk ik. Uit bij Rode JC. Bal weer voor de goal gedraaid. In dit geval door Berens. Overtreding gezien door Guze Guzebujuk. Hij zegt dat een van de az daar in de melee van spelers de bal op de arm heeft gekregen. Dus een vrije trap in het eigen strafschopgebied. Voor Rode JC. Wat zwakke momenten achterin. Een schot van Palsen. Aangeraakt door Vukovic. Dat leverde een hoekschop op voor de AZ. En ook een moment met Wielaert, die de bal verkeerd beroerde, leverde een corner op voor AZ. Komt dan ook weer weinig uit. De manier van spelen van Roda, dat de bal nu trouwens heeft op het middenveld. Hij heeft veel kracht gekost. De spelers, met name de middenvelders, hebben als paarden, om die uitdrukking nog maar eens te gebruiken, gewerkt. Mensen als Vormel en Donald gingen als, als Miles, als AEG's over het veld heen. Maar de energie begint wel wat minder te worden, denk ik, bij de ploeg van Van Veldhoven. Achterin het balbezit met hemte, Eigenlijk vrij dicht bij zijn eigen cornervlag. Het zal een metertje of drie uit de cornervlag zijn. Bal naar voren, getrapt over de zijlijn. Heeft te maken met een blessure voorin bij Rode JC. Ik denk dat het Malki is die daar op de grond is terechtgekomen. Ik heb het gevoel dat het is gebeurd buiten het zicht van de scheidsrechter. En dat Kuzebujuk eigenlijk ook niet zo goed weet wat hij ermee moet. De 76 e minuut. Die staat op het bord. Roda kan nog van alles als je kijkt naar de reservebank. Pluim. Hij is weer terug. En zou bijvoorbeeld kunnen invallen. Loopt ook al een tijdje warm. Maar met Malki, zoals gezegd. Een van de allerbeste mensen vandaag op het veld genoemd. Bij Rode JC. Staat inmiddels weer op. Wordt door de verzorger van... De rode JC heeft overrent geholpen, meegenomen naar de zijlijn. De wedstrijd ligt dus even stil. Aan de andere kant kun je zeggen, dat is niet prettig voor AZ. Want de tempo zat er juist een beetje in de bal. Ging wat vaker het strafsopgebied in van Roda. Maar dit haalt de tempo er dus duidelijk uit. AZ nog altijd op 2-0 achter bij Roda. Herakles tegen Excelsior eindigde eerder vandaag in 3-0. Bij rust was het 2-0. Het was een makkelijke overwinning voor Herakles. de ploeg van Peter Bos. En dat viel ook verslaggever Ronald van der Geer op. Peter, je wilde domineren en jezelf eens een keer belonen voor het goede spel... in beide opzichten geslaagd vanavond, denk ik. Ja, dat vind ik ook wel. De eerste helft uh, speelden we wel aardig, vond ik. Met, uh, met een aantal goede kansen die we kregen. Je scoort dan twee keer uit een corner, maar... we hadden ook nog genoeg veldkools kunnen maken. En uh, dat zag er wel aardig uit. En dan in de tweede helft ga je daarmee door en dan stokt het he, naar, die, naar die rode kaart? Ja, dat is altijd. Als ik neutrale toeschouwer ben bij wedstrijden en dan valt een rode kaart... dan ben ik geneigd om altijd naar huis te gaan... want dan wordt het altijd een vervelende wedstrijd. En uh, ja, nu was het dan een kwestie van, je stond 3-0 voor. En normaal gesproken ga je dan voor de 4-5-0. Maar nu was het een kwestie van om dat proberen vast te houden. En het is voor ons ook fijn dat we een keer de 0 houden. Maar het was uh, geloof ik in de 55 ste minuut. Dus uh, een aardige tijd met die man. Ben je dan nog angstig? Dat het helemaal mis kan gaan? Of heb je wel zoveel vertrouwen in je elf... dat het dat dat dat resultaat wel over de streep wordt getrokken? Nee, ik, was, ik ben niet angstig. Je moet alleen even in het begin kijken of het, of het goed staat. Hè, want uh, je moet natuurlijk wat omzettingen doen. Maar dat zag ik, gelijk vanaf het begin wel goed uit. We zijn niet echt in de problemen gekomen. We hebben zelfs nog wat kansjes gekregen. Alleen het was jammer dat het goede gevoel wat je had aan het eerste uur bijna... dat je daar geen vervolg aan kon geven. Even naar deze week, want die handtekening staat dan eindelijk onder dat contract... Hè, waar zo lang over werd gesproken. Goed vertrouwen en oog op de toekomst wederzijds. Nou, de handtekening is nog niet gezet hoor, maar ik snap wat je bedoelt. Dus we zijn, we zijn eruit. En daar ben ik heel blij om, omdat ik het hier gewoon heel erg goed naar mijn zin heb.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 Nou, dat valt wel mee, want ik ben nooit, ja, ik, ik zit mijn hele leven al in de betaalde voetbal... en dan weet je dat je eigenlijk van jaar naar jaar werkt. Hè, en Dan word je niet zo snel zenuwachtig als een contract een keer afloopt. Dus, uh, dus dat is het eigenlijk niet, maar ik heb hier gewoon het, een heel goed gevoel... en ik werk hier met heel veel plezier en dat vind ik ook heel belangrijk. Peter Bos, de trainer van Herakles. Zijn ploeg won met 3-0 van Excelsior. 1, 14, 92, Sebastian Timmerman. Het is nog steeds de snelste tijd van uh, Thijsje Oenema en Jenny Wolf. Uh, knap hoor, op de tweede plaats. Daar direct achter met 1, 14, 95. persoonlijk record. Had ik volgens mij nog niet gemeld van de Duitse. En Nu Ying Yu in de baan. De nummer 7 van de 500 meter. Had ik ietsje meer van verwacht op die kortste afstand. En de Chinese kan normaal gesproken ook goede 1000 meters rijden. Dus kijk of ze dat in uh, de slotfase weet door te trekken. Ze was net ietsje langzamer bij de bel dan Jenny Wolf. 1, dus. Komt hier de tijd. Tijd in de 1.13 aan de eerste. Nee hoor, wel de snelste, maar geen 1.13. En dat moet toch eigenlijk wel. 1.14-44 noteer ik voor Yingyu. Ze is wel een halve seconde bijna sneller dan Thijsje Unema Maar nogmaals gezegd, als je echt wil meedoen, moet je toch wel in de 1.13 kunnen rijden. Vandaag nog niet mee, hebben Roda aan zit. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd. Ietsje meer. 10,5 minuten. Toch altijd is het 2-0 van Roda SC. Dat had wel 2-1 mogen zijn zeg. Een paar tellen geleden. Moment met El Voorzet vanaf links. half hoog van Benschop. Prima bal richting El Die echt recht voor de goal van Roda. Helemaal vrij staat. Dan maait hij over de bal heen. En uh, ja, laat hij de opgelegde kans liggen om er 2-1 van te maken. Is hij blijkbaar wat gefrustreerd. Gaat nu wat door op de benen van de beulen. Ergens vlakbij de middenlijn. En El Tidor krijgt ook. Maar meteen geel. Deelt een tik uit. Een beuk uit eigenlijk. En uh, verdwijnt dus in het boekje van scheidsrechter Guzebujuk. Die al eerder een gele kaart gaf van iemand anders. Uh, die bij AZ niet zo geweldig op dreef is. Dat is uh, Moisander de aanvoerder. Twee spelers van AZ uh, genoteerd door Guzebujuk. 0-0 van Roda. Roda JC dat zometeen de uh, vrije trap mag gaan nemen. 4-5 meter voor de middenlijn. En over Guzebujuk kun je zeggen dat hij werkelijk fantastisch fluit vanavond. Valt totaal niet op. Heeft uh, de wedstrijd volledig in de hand. Bij een scheidsrechter is het toch vaak zo als je hem niet ziet. Dan doet hij het over het algemeen goed. De Beulen, 2-3 meter over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld wordt verdedigd door Palsen. bal schiet de tribunes in van dit Limburgse stadion. Het Parkstad-Limburgstadion komt terecht bij de bank van AZ. Paulsen haalt hem daar weg. En er komt een ingooi voor... Uh... De verdediger de rechtsback van Rode JC voor Martijn Montijnen. Pakt zijn tellen, geeft de bal richting Donald. Terug dan naar de Beulen, terug naar Montijnen. Naar voren richting Pluim. Hij is zojuist in de ploeg gekomen voor Malki Iedereen vroeg zich af waarom zit hij nou opeens op de grond zonder bal in de buurt. Wat is daar gebeurd? Het bleek een gevalletje van Kramp te zijn en hij ging nog één keer vol het duel aan met mooi Zander op de zijlijn en moest toen vervangen worden. Bal doorgekopt door Eltidor voorin bij AZ richting Benschop, maar Kicek uit zijn doel. Problemen voor even weg, de beulen houdt de bal niet in de voeten en dus kan Pauls het strafsoepgebied aan de linkerkant van het veld ingaan. Schot wordt geblokt door Montaigne loopt erbij een pijntje op, maar Roda gaat gewoon verder aan de linkerkant van het veld. Met nu Jonker in bal En Reijnen. Jonker wil er eigenlijk wel langs. Maar Rijnen staat dat niet toe. Houdt de deur dicht. En zo kan AZ overnemen. Met Martens en Berens. En Martens. En Berens vervolgens weer. Martens nog maar een keer. Wel ja. Eén, tweetjes bij de Vleed. Voorzet komt. En daar is Benschop. En die kopt de bal. Twee, drie meter over de goal heen van. AZ, nee, van Rode JC namens AZ. We zagen hem een paar minuten geleden al. Schieten, bal in een ban om de aarde. Dit is een zwakke kopbal. AZ heeft het niet. AZ speelt niet zijn eigen spel. Mist ritme, mist overtuiging in die tweede helft. Mist tempo. En dan staat Roda dus met 2-0 voor in de slotfase. Nog acht minuten van dit duel. Nou, de graafschap eindigde in 1-1. Dat was ook de ruststand. 0-1 werden door de leeuw. En de gelijkmaker kwam van Leuling. Een oude rot die nog wendbaar en snel is. En Bastigler heeft opgezocht hoe oud hij is. Ben je echt 34? Ja, april 35. Dus uh, ze gaan tellen. Nou, dat is niet te zien. Nee, het gaat goed. Ik, uh, ik heb uh, ik, dan zijn we een week gemist uh, qua training. Dat was de, de tweede week uh, Herakles uit. En voor de rest. Uh, uh, Afgelopen Heb ik alles getraind. En, uh, ja goed, je hebt er plezier in en dan, uh, ja, dan gaat het bijna vanzelf. Ja, daar kun je heel tevreden over zijn. Um, kun je ook tevreden zijn over hoe jouw ploeg vandaag gespeeld heeft? Nee, zeker niet. En vooral de eerste helft niet. De uh, eerste tien minuten beginnen we heel goed. En daarin had ik echt het gevoel van, nou, uh, deze wedstrijd gaat naar ons toe. Die, uh, ja, en en uit, het niks kom je, uit een counter kom je 0-1 achter. En dan stel je het nog knap, dan kom je snel 1-1. En... Uh, ja, daarna was controle helemaal weg en uh, ook bij de Graafschap was er weinig controle en je, je zag het uh, heel veel balverlies. En ja, dan uh, mag je Jelle danken en uh, dat, je, uh, dat je de rust met 1-1 ingaat, want dat had ook 1-3 kunnen zijn. En na de rust is het van beide kanten uh, niet goed en uh, trokken wij eigenlijk een beetje de lijn door op de laatste kwartier. Nou, daarin leek het geloof zeg maar, een beetje terug te komen om, om die wedstrijd te winnen en, ja, wat je, wat je al zei, dan kan Jens zelfs nog de, de 2-1 schieten maar dat was, was niet echt terecht geweest, denk ik. Bijna ondanks alles um, toch, nou ja, laten we zeggen, tevreden met dit resultaat na die 3-0 van vorige week. Heb je toch het gevoel dat het een beetje Ravans is geweest, want je mist veel mensen en, nou ja, oké. Okay. Ja, met alle respect voor de, voor de Graafschap, want die hadden misschien wel moeten winnen vandaag hier. Maar moet je, als je mee wil doen aan het linker rijtje, moet je van de Graafschap thuis winnen. En, uh, dus wat dat betreft ben, mag je niet tevreden zijn. Je mag niet tevreden zijn over je spel. Alleen als je naar de wedstrijd kijkt, uh, ja, dan heeft de Graafschap de betere kansen gehad. En de meeste kansen. Ja, zo moet je denk ik wel tevreden zijn met een punt. En we krijgen nu Vitesse uit en dan Ajax thuis. Dus uh, de, de komende twee wedstrijden zijn op papier heel lastig. Alleen uh, gelukkig voetballen we niet op papier. Dus uh, we zullen het volgende week zien. En tweede de doelpunten maken voor Nakt. Dat met 1-1 gelijk speelde tegen de Graafschap. Schaatsen in Calgary. Sebastian. De oud-wereldkampioen Sangwa Lee. Die met de vijfde plaats toch aardig begonnen dit toernooi. Maar op de duizend meter nu aan het knokken is hoor. Tegen de vermoeidheid, tegen de verzuring. Tegen zichzelf. Judith Hessen komt terug in de binnenbocht. Dat vind ik geen goed teken als Hessen terugkomt. Sterker nog, als Judith Hessen het gaat winnen. Hiervan Sangwa Lee. En dat gaan de dames doen in tegenvallende tijden hoor. 1-15-83 voor Judith Hessen En met 1'15'94 uh, uh, vergooit Sangwali hier een heleboel tijd. Gaat ze hier heel veel tijd verliezen voor een goed klassement op dit WK Sprint. Ying Yu nog altijd aan de leiding. 1'14'44. Thijsje Hoenema nog altijd tweede. En Jenny Wolf nog altijd derde. En van de dames die gereden hebben, heeft Wolf het minste puntenaantal over de eerste twee afstanden. Staat dus aan de leiding. Maar we krijgen nog vijf ritten. En de laatste drie, die zijn vooral van belang. Leenstra tegen Hongzang. Christine Nesbeer tegen Anette. En in de laatste rit straks Margot Boer tegen Heather Richardson. Lang offensief van AZ, dan verwacht je dat Roda kansen krijgt. Erachter. Ja, we zouden wel steeds een mannetje of vier toch wel achterin om niet te veel ruimte weg te geven. laatste vijf minuten van de wedstrijd 2-0 voor Roda J.C. tegen AZ dat de koppositie kwijt gaat raken. Het is te veel breien voorin geworden bij de Alkmaarders. De overtuiging is eruit, niemand durft te schieten. Steeds wordt de bal breed gelegd en Roda wat wel fel verdedigd in de tweede helft. Zit daar dan vaak tussen. Roda heeft aanvallend wat minder in de wedstrijd gebracht in de tweede helft. Deed dat in de eerste helft effectief. Want ook toen was het niet alleen maar Roda in de vooruit. Maar de kansen die er waren werden wel meteen benut door Sucuwin en dus ook door Jonker. Vormen op het middenveld krijgt de bal terug. De toekomstige Feyenoorder. Bal breed gespeeld richting Ramsey, Halverwege de helft van AZ aan de linkerkant van het veld. Ramzi trekt naar binnen toe. Bereikt Jonker niet op de punt van het strafsomgebied. En dus neemt AZ over ter hoogte van de middenlijn met Benschop en Eltydor. Door. Gaat een sprintduwel aan met Vukovic. Die uit het centrum is weggetrokken. Maakt dan een overtreding hij door. En uh, ja, daar mag hij dan niet voor protesteren. Want als hij dat doet zal hij een tweede gele kaart gaan krijgen. En dan is het uh, rood voor de Amerikaanse spits. Jonker gaat er nu vanaf. Geeft iedereen een handje binnen zijn ploeg. Althans toch bijna iedereen... Aan de zijlijn staat Arnoud Succiwin al klaar om in de ploeg te komen voor de laatste. Wat is het? In deze wedstrijd 3 drie minuten, 3,5 drie minuten ongeveer. Zal een klein beetje extra tijd gaan bijkomen. Maar AZ, wat de afgelopen jaren steeds succesvol was hier, gaat vanavond een nederlaag leiden. Dat lijkt wel zeker 29 keer eerder gespeeld. Gek genoeg Bonna's 12 keer en Roda slechts 11 keer. Maar vanavond zal het rode jc zijn wat de stand in dat geval gelijk gaat trekken. 2,5 minuut ruim. Rode AZ is 2-0. She lives in mad houses and warm museums see I'm still. She reads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 Let them too. Blautsen met elephants. AZ is de weg helemaal kwijt de laatste weken. maar niet meer. Ja, in deze wedstrijd ook allemaal foute pases achterin gezien van Rijnen en van Klavan. En 2-0 voor Rode JC. En uh, we zitten in de extra tijd die drie minuten gaat duren. Drie minuten opgeteld bij deze wedstrijd. Ook Uze Bujuk. Vooral vanwege wat wissels. De blessure ook van Malky. Beste man van het veld wat mij betreft. En... Nu even een misverstand tussen Pluim en Ramzi. Ter hoogte van de middenlijn gaat de bal over de zijlijn. En AZ mag nog wel een keertje gaan gooien. Maar zal deze wedstrijd niet meer tot een goed einde gaan, gaan brengen. Op het moment dat Gert-Jan Verbeek de doelstelling eigenlijk bijstelde. We kunnen een rol gaan spelen in de top 3, denk ik. waren de woorden die hij deze week sprak. Maar een nederlaag vanavond. Voorzet komt nog wel een keer, maar daar staat niemand voor in. De bal gaat aan Benschop voorbij. Komt van links van Palsen, die halverwege de rode helft stond. Maar die bal gaat bij de cornervlag. Aan de andere kant van het veld net zo makkelijk weer over de zijlijn. Berens, wel altijd met snelheid. En Benschop gevonden op de rand van het strafschopgebied. Krijgt een heel klein tikje, maar geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Niet zwaar genoeg geraakt. Dus mag Roda nog een keer verdedigen. Omdat AZ de bal heeft. Berens zet hem voor. Montijne komt de bal het strafsomgebied weer uit. Palsen vangt op. Palsen, goede wedstrijd wel gespeeld. Toch wel. Maar de laatste fases, de laatste ballen waren steeds niet goed. Bal nog een keer de hoogte ingebracht voorin bij AZ. Berens houdt de bal hoog. Daar is LT door. Maait weer over de bal heen. Is het echt volledig kwijt de laatste weken? Want het is toch best een mogelijkheid om er nog 2-1 van te maken. Maar op 3-4 meter van het doel mist hij de bal totaal. Het gevaar is trouwens nog niet weg. Want De Beulen moet verdedigen. Bal aangeschoten tegen een arm van Benschop. Terwijl die zelf een strafschop beelden geloof ik, maar die komt er niet. Het is 2-0 voor Roda tegen AZ. Anderhalve minuut in blessure tijd inmiddels. Is die tijd van Thijs Oenema nog steeds de tweede, Sebastian? Ja, dat verbaast mij ook. Uh, dat zij tweede staat achter Jin Yu. En dat er nog niemand in de E13 is geweest. In 1444 van Jin Yu. Snelste tijd. Unema nog steeds tweede. Wolf nog steeds derde. Over verrassend gesproken. En nu Marit Leenstra in de baan. Vertrokken in deze twee na laatste rit. Rit 12 tegen Hong Zhang uit China. Die prima begonnen is aan het toernooi. Hong Zhang werd derde op de 500 meter. En reed haar rondje in 26 seconden. En 68 honderdste. En dat moet zo'n beetje de snelste ronde ooit zijn gereden op een ijsbaan door. Een vrouw. Leenstra aan de leiding na 200 meter van de 1000 meter. Leenstra werd trouwens 14e op de 500 meter en begon goed hoor met 38-15. Dik persoonlijk record. En uh, rijdt nu op de kruising na dus de eerste volle ronde op deze 1000 meter. Over de plek waar ze net gestart zijn. Met een meter of 15 voorsprong op Hongzang. Langzamer zeker komt de Chinezen in dat rood met zwarte pak dichterbij. Maar het oranje met blauw van Leenstra houdt denk ik de voorsprong na de volgende buitenbocht als de bel klinkt voor de laatste ronde. Maar Hongzang met 21 ...van de seconde sneller was in de afgelopen ronde dan Marit Leenstra. Nu die laatste ronde. Leenstra moet op de kruising proberen aan te haken bij Hong Zhang. Proberen Hong Zhang te gebruiken als een richtpunt om naartoe te rijden. er redelijk. Hong Zhang komt wat omhoog, gooit al bij de armen los. Leenstra rijdt langzaam maar zeker naar de Chinezen toe. Vorige week kwam ze tot 1.14.41. Betekende toen een persoonlijk record voor Marit Leenstra. Kan ze nu laag in de 1.14 gaan rijden of in de 1.13? Hier komt Leenstra, wint de rit. 1.14.16. Ja hoor, goede tijd de snelste tijd tot nu toe. En andermaal een persoonlijk record. En sneller ook dan Hong Zhang. Want Hong Zhang reed een tijd van 1:14:44. Blijft Leenstra wel voor in het algemeen klassement. Maar Marit Leenstra gaat aan de leiding met nog twee ritten te gaan op de 1000 meter. 20 man in het strafschopgebied van Roda. tijd zit er wel op 2-0 voor Roda. Daar is Vukul Fiets. Die zojuist dacht gewisseld te worden voor die man. Bleef staan. Kost ook weer tijd. En tijdrekken deed Rode af en toe slim, maar dat bezorgde de overwinning niet door bij de Kerkraadse ploeg. Beter gevoetbald, een collectieve prestatie, Kei en keihard gewerkt tegen AZ. Kussebuehuk blaast voor het laatste, en AZ leidt een nederlaag. Niet de eerste van het seizoen, maar toch wel eentje die aan zal komen, want de koppositie is verspeeld. PSV staat aan de leiding met 41 punten. AZ heeft 39 punten. En dan komt Twente er ook nog een keertje aan dit weekend. Kortom, een hele vervelende zaterdagavond ver van huis in Kerkrade. Op een avond waarin AZ het helemaal niet heeft. De positie is zwak. De passing is zwak. Het tempo is te laag. En zo kun je nog wel even doorgaan. Het zat er niet in vanaf de eerste minuut eigenlijk. En dat is een pijnlijke conclusie voor trainer Gert-Jan Verbeek en zijn mannen uit Alkmaar. Roda kan misschien nog wel eens een beetje omhoog gaan kijken. Kruipt richting Vitesse en wint dus met 2-0 door Malki. Prima wedstrijd en Jonker. En voor hem geldt hetzelfde. Nog twee ritten op de 1000 meter bij de vrouwen. Sebastian Timmerman. En wat voor ritten. Nu Christine Nesbit gestart tegen Annette Gerritsen. Nesbit vorige week in Salt Lake City. Winnares van de eerste 1000 meter die er toen verreden werd. Even na haar persoonlijk record in 16, eh, 1336. Maar was niet tevreden. zat had in de 1.12 willen rijden. Zat het wereldrecord van Cindy Klassen willen verbeteren. Kan ze dat vandaag? 1781. Is in ieder geval een razendsnelle opening van Christine Nesbit. Gerritsen gaat goed mee met 1792. Mee met de koningin van de 1000 meters. Dit Seizoen ongeslagen op de 1000 meter. Deze Christy Nesbit. Natuurlijk ook de Olympisch kampioene op de 1000 meter. Waarop Annette Gerritsen het Olympisch zilver pakte. Gerritsen met toch behoorlijk wat achterstand. Hoor. Een meter of 7-8 op Christy Nesbit. Nesbit kan dadelijk wel eens over Gerritsen heen gaan kruisen. En Nesbit is met 44-48 ook sneller dan het wereldrecordschema van Cindy Klasse. Het wereldrecord staat op 1-13-11. Gaat dat wereldrecord er hier aan? Nesbit kruist inderdaad over over Annette Gerritsen heen. Zoals ik uh, verwachtte net. Gaat nu richting de laatste binnenbocht. Er komt hier dan een legendarische tijd aan van Christine Nesbit. De wereldkampioen sprint 1 11 Is de, de wereldrecord voor Klaassen. En hier is de 1-12. Ja hoor. 1-12-68. Wat haar vorige week niet lukte. Lukt haar nu wel. Ze is echt buiten categorie hoor. Op de duizend meter. Buiten categorie. 1 68 Een historisch moment. ...op de 1000 meter hier in Calgary op deze 28 januari. Want als eerste dame ooit duidt Christine Nesbitt onder de 1.13 op de kilometer. Jee, zeg, ik krijg een kippen wel van. 1.12.68. En ook niet een beetje gelijk binnen die 1... Uh... 13, ook niet een beetje gelijk. Gewoon 32 honderdste van een seconde binnen die 1.13 duiken. Christine Nesbit met een enorme glimlach op haar gezicht. Het applaus ook van Jenny Wolff. Het applaus van iedereen. Mooi om te zien hoe zo'n beetje het halve schaatspeloton nu naar de rand van de baan komt gelopen. Om Christine Nesbit de hand te schudden. In ieder geval te applaudisseren. Japanners, Duitse dames, maar Nederlanders zien we er staan... Over Nederlanders gesproken, Gerritsen had ik nog niet gemeld. 1467 voor de Nederlandse. Zo snel was ze dit seizoen nog niet. Maar het valt allemaal in het niet bij die geweldige toptijd van Christine Nesbitt. 1268 Wat haar vorige week niet lukte, lukt haar vandaag wel hier in Calgary. En ter overvloede, ze is natuurlijk ruim, ruim, ruim Jenny Wolf voorbij gegaan. Op, uh, uh, in het klassement na twee afstanden. Jonge, jonge, jonge, jonge. Wat een prachtige dag. 1000 meter van uh, Christine Nesbitt. En dan zal je nog moeten rijden. Dan zal je Margot Boer heten of Heather Richardson eten En die orkaan van geluid net hebben ervaren van alle Canadezen en de Nederlanders en de Koreanen die hier op de tribune zitten. En die die tijd zagen verschijnen op dat scorebord. 1.12.68. Oh, oh, wat een tijd. Leenstra met 1, 14, 16 Trouwens tweede. Wat een verschil ook zegt. Anderhalve seconde. En Jinju Yu op de derde hey. plaats als Margot Boer. Haar startpositie ze heeft ingenomen net als Richardson. En vertrokken is voor de 1000 meter. Laatste rit. Boer, zesde op de 500 meter. Vond ik een aardig goed begin hoor. Richardson, tiende. Viel maar tegen. En nu Margot Boer Nou. Kan Boer misschien in de buurt komen van het Nederlands record. Je weet het maar nooit. Dat is 1.13.83 van Irene Wiest. Als Richardson zo'n toptijd kan rijden. Misschien heeft dat Margot Boer wel geïnspireerd. Ook tot iets bijzonders. 17.89 is in ieder geval een goede sprintopening. Een echte sprintopening van Margot Boer. Op de kruising. Bij de armen los. Waar Richardson de linkerarm op de rug houdt. En de Amerikaanse in dat donkerblauwe. Dat bijna zwarte pak van de Amerikanen. Probeert naar Margot Boer toe te rijden. En dat lukt Richardson ook wel. Richardson heeft Boer namelijk te pakken, is ze voorbij aan het einde van de bocht als de bel klinkt. Daar komen ze door. 45-20 en 45-29. Daarmee is Boer trouwens nog steeds ietsje sneller dan het Nederlands record van Irene De Tussentijden daarvan en Boer heeft nu het voordeel dat ze in ieder geval op de kruising een richtpunt heeft. Maar ze heeft toch een behoorlijke achterstand hoor, op Heather Richardson als ze nog één bocht te gaan heeft. Wel de binnenbocht voor Margot Boer. Dat kan haar redding zijn als Richardson stilvalt in de buitenbaan. Boer komt naar Richardson toe. Daar komt Boer inderdaad onderdoor bijna zij aan zij op weg naar de finish. En hier komt Margot Boer geen Nederlands record. De derde tijd ook langzamer dan Leenstra was. In 1437 is trouwens wel een persoonlijk record voor Margot Boer. Maar bijeenzijd derde wordt op deze 1000 meter. En Richardson valt andermaal tegen. De 1000 meter die maar echt één winnares heeft. Volkomen terecht. Ongeslagen. Olympisch kampioenen ongeslagen dit seizoen. En vanaf vandaag ook houdster van het wereldrecord. En wat een tijd. 1.12.68. Christy Neenstra. Nesbit, wint de duizend meter en is de leider in het algemeen klassement... na de eerste dag van twee k sprint bij de vrouwen. Marit Leenstra neemt een medaille mee, wordt namelijk tweede op de duizend meter. Ying Yu wordt derde op de duizend meter. Eh, dat klopt niet, Margot Boer moet daar nog tussen staan. Margot Boer is derde geworden op de duizend meter. En Ying Yu eindigt als vierde op de duizend meter. Dat betekent voor het algemeen klassement na de eerste dag... als er geen tijden meer gecorrigeerd zijn, dat Christine Nesbit natuurlijk aan de leiding gaat. 56 honderdste van een seconde voorsprong heeft morgen op de 500 meter. Op Jenny Wolf. De verbazingwekkend goed rijden, rijdende Jenny Wolf. Vooral die 1000 meter had ik echt echt niet verwacht. Hongzang ook wel verrassend vind ik. Op de derde plaats Boer doet mee om het podium. Staat vierde en staat maar vijfhonderdste achter Hongzang en En zevenhonderdste achter Jenny Wolf. Dus dat zit dicht bij elkaar. Ying Yu daar achter. Gerritsen Leenstra zesde en zevende. En ook niet zo dicht hoor. Zelfs niet zo dicht of niet zo van uh, plaats 2 af. Dus die groep dames zitten dicht bij elkaar. Maar er is er maar eentje die echt met kop en schouders en de buik tot en met de knieën aan toe boven iedereen uitsteekt. Christine Nesbit nog één keer de tijd. 28 januari 2012 1, 12, 68. Buitenlands voetbal langs de lijn. In de Bundesliga blijft het spannend. De drie koplopers, Bayern München, Borussia Dortmund en Schalke... maakten geen fout. Schalke won mede dankzij een door Klaas-Jan benutte penalty... met 4-1 bij Köln. Dortmund klopte Hoffenheim met 3-1... en Bayern München was met 2-0 te sterk voor Wolfsburg. Arjen Robben maakte de tweede... en dat was de mooiste die hij ooit gemaakt had, zei hij. Uh, mijn was mijn uh, bis toer. Bist nu. Nee, het was het trof van Ivi. Ja, uh, had is verdiend. Hij had het super gemaakt. Ja, we praten erover met correspondent Tim de Wit. Was, was het eigenlijk wel een mooie goal, Tim? Nee, nee helemaal niet zelfs. Nee, uh, Olits leek namelijk met een hele mooie lop uh, te scoren... maar een verdediger van Wolfsburg haalde de bal nog voor de lijn weg. Alleen schoot hij de bal vervolgens in de buik van Robben... Ja, en daardoor hobbelde hij het doel in. Het was dus eerder zijn lelijkste ooit, zou ik moeten zeggen. Ja, ja De top drie won. Uh, welke van de drie heeft op jou de meeste indruk gemaakt? Nou, Dortmund hoor, moet ik zeggen. Want die ploeg maakt een ongelooflijk frisse indruk. Speelt ontzettend aanvallend voetbal. Uh, Hoffenheim werd uh, ja, met name in de eerste helft echt zoek gespeeld. Dortmund is nu ook al 13 wedstrijden in de Bundesliga ongeslagen. Nou, als je dat vergelijkt met Bayern... Uh, dat gaat een stuk moeizamer. De druk op Bayern is ontzettend groot. Vorige week verloren ze nog met 3-1 van München Klabbach. De moest dus gewonnen worden vandaag. Nou, het werd pas na een uur 1-0 door Gomez. En Robben, dat doelpunt waar we het net over hadden... viel pas in de blessuretijd. Ja, dus makkelijk gaat het allemaal nog niet. Uh, en ja, tot slot Sjolke. Uh, die maakte ook wel indruk, moet ik zeggen. Die hadden een lastige uitwedstrijd voor de Boeg vandaag. Tegen FC Kuln. Uh, stonden met de rust met 1-0 achter. Maar wisten dat toch nog om te buigen in 4-1. Nou ja, dat... Daaruit blijkt wel een hoop veerkracht eh, bij de ploeg van Huub Stevens. Huntelaar maakte er dus eentje en gaf nog een assist. Dus ook bij Schalke draait het. Maar Dortmund is op dit moment het beste in vorm van de drie. Laten we het even hebben over Michael Ballack. Eh, een beetje een drama. Nog niet zo lang geleden was hij de hoop van de natie. Maar bij Duitse elftal is hij al uitgerangeerd. En nu zit hij bij zijn club, Bayer Leverkusen, ook al op de bank. En Bayern eh, kwam tegen Wille Bremen niet verder dan 1-1. Wat is er met hem aan de hand? Nou, dat is best wel een, een rel hier in, in Duitsland. Uh, vorige week was Ballack nog aanvoerder bij Leverkusen. Uh, werd hij gewisseld omdat hij waardeloos uh, speelde. Werd zelfs uitgefloten door zijn eigen publiek. Hij nou ja, liep vervolgens naar de bank en weigerde de trainer een handje te geven. Nou, dat zette uh, kwaad bloed binnen de club. Uh, afgelopen week liet de clubleiding weten een beetje klaar te zijn met uh, Ballack. Hij verdient daar nou vanuit zo'n 6 miljoen euro per jaar. Maar hij ja, voegt nauwelijks iets toe. En uh, ja er is heel veel kritiek op zijn mentaliteit. Nou, vandaag dus inderdaad de hele wedstrijd op de bank gezeten... Het is maar de vraag of hij nog aan spelen toe gaat komen dit seizoen. Ja, en op die manier dreigt zijn prachtige voetbalcarrière. Hij speelde bij Bayern München natuurlijk, uh, bij Chelsea. Stond met Duitsland in een EK en een WK-finale. Ja, en die carrière dreigt op deze manier op een hele pijnlijke manier een einde te komen. Oké, okay, bedankt Tim. Tim de Wit was dat uit Duitsland. Bayern München. Borussia en Schalke blijven samen aan kop. Borussia München Gladbach gaat morgen naar Stuttgart En kan dan weer tot op één punt naderen. In Engeland werd gevoetbald om de FA Cup. Het mooiste affiche was Liverpool-Manchester United... met eindelijk weer zijn hoofdrol voor Dirk Kuyt. Hij schoot Liverpool kort voor tijd naar 2-1... En daar bleef het bij. Oud PSV en Park scoorde overigens voor United. Het was de meest opvallende uitslag uit de vierde ronde. Chelsea won volgens verwachting 1-0. Queen's Park Rangers. Gisteren schoot Rafaal van de vaart Tottenham. Al ten koste van Watford naar de volgende ronde. Nog wat Premier League clubs. Everton, Fulham 2-1. Bolton Wonder, Swansea 2-1. West Brom tegen Norwich 1-2. Derby County tegen Stoke City 0-2. En verrassend: Brighton en Hove Albion tegen Newcastle United 1-0. Geen FA Cup, dus dit jaar voor keeper Tim Krul. De Belgische koploper anderleg liet twee punten liggen bij Berschot. Schot. Er werd daar in Antwerpen niet gescoord. De nummer twee agent won wel 6-0 van STVV. Maar agent staat nog wel 7 punten achter de koploper. Racing Genk, de club van Mario Been, won met 5-0 van Oud-Heverlee. In Spanje, Real Madrid, na wat probleem in de eerste helft... ging het vrij makkelijk over Real Zaragoza heen. Het werd na een 1-1 rust 3-1. Ronaldo maakte zijn 24e van dit seizoen. En Spanjol Real Mallorca 1-0. En Rayo Vallecano tegen Atletico Bilbao 2-3. Barcelona en Villarreal spelen op dit moment. Uh, het is daar rust en er is nog niet gescoord. 0-0 dus. In Italië is koploper Juventus uh, thuis tegen Udinese 2-1 gewonnen. Twee goals van Matri en Catania tegen Parma werd 1-1. Dan waren er nog twee wedstrijden om de Afrika-cup. botswana Guinee, 1-6 en Ghana tegen Mali 2-0. Ghana gaat aan de leiding in die pool met 6 uit 2... maar is nog niet zeker van de kwartfinale. Eén punt in de laatste groepswedstrijd tegen Guinee is voldoende. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal. De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met toch wel een verrassing. Roda tegen AZ 2-0. Dat was ook de ruststand. Malki en Jonker scoorden. Heerenveen FC Utrecht werd ook 2-0. Uh, de goals vielen daar al snel en waren van Dost en Gouwe Leeuw. Heerenveen uh, had dus een betrekkelijk eenvoudige avond.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 uh, dus daar, daar kunnen we nog kritisch op zijn. Maar als je nou ja, daar kritisch op kunt zijn, dan zit je wel in een uh, goede situatie. De trainer van FC Utrecht, Jan Wouters... had uh, na de 1-1 van vorige week tegen PSV natuurlijk op meer gehoopt. Het spel van vanavond geeft weinig vertrouwen voor de komende weken... als Utrecht een aantal zware wedstrijden op het programma heeft. Dit is waar we het mee moeten doen. Uh, en het is een hele jonge groep. Uh, en, uh, ik uh, ben ervan overtuigd dat we beter kunnen. we moeten wel realistisch zijn en uh, dat, het, uh, dat we in een moeilijke fase zitten...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 Er was ook nog Herakles Almelo tegen Excelsior. Dat werd 3-0 na een 2-0 rust. Want en Kwanza scoorden voor rust. En Plet vlak na rust. Er was ook nog een rode kaart voor Duarte. Die kreeg twee keer geel. En dat betekende dat hij acht minuten na rust naar de kleedkamer kon. Herakles was veel te sterk voor Excelsior. Nadat Duarte met uh, rotus van het veld was gestuurd... was Bos dan ook niet bang dat zijn ploeg nog in de problemen zou komen. Je moet alleen even in het begin kijken of het, of het goed staat. Hè? Want uh, je moet natuurlijk wat omzettingen doen.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 En uh, ja, dat hebben we vandaag niet uh, allemaal gedaan. En wat ik al zeg, eigenlijk ten opzichte van vorige week... waren heel veel jongens minder dan vorige week. En wij moeten top zijn, willen wij wedstrijden gaan winnen. Er was ook nog nak de graafschap dat eindigde in 1-1. En dat was ook de ruststand. De Leeuw zette de graafschap over voorsprong en Leurling maakte gelijk. Een puntje dus voor de Doetegemmers in Breda. De paal en de lat stonden een overwinning voor de graafschap in de weg. En dus was trainer Andries Uldering toch een tikkie teleurgesteld.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 Ja, dan heeft de graafschap de betere kansen gehad en de meeste kansen. Ja, zo moet je denk ik wel tevreden zijn met een punt. Gisteren won P.S.V. met 3-1 van Vitesse en daardoor staat P.S.V. nu een kop heeft uit 19 wedstrijden 41 punten. Dat zijn er twee meer dan AZ. Dat heeft er 39 uit 19. Dan volgt F.C. Twente kan morgen op gelijke hoogte komen met AZ. Heeft 36 uit 18. Ajax heeft 34 uit 18 en Heerenveen is vijfde met 34 uit 19. Onderin is uh, 15 de 15e uh, uh, FC Utrecht, dat heeft er 18 uit 19. En dan is er een behoorlijk gat, uh, want vijf uh, punten lager staat VVV. Dat heeft er 13 uit 18. Dan de Graafschap, ook 13, maar dan uit 19. En Excelsior sluit de rij met 11 uit 19. Morgen om half één is er Feyenoord-Ajax. Om half drie FC Twente tegen FC Groningen en RKC Waalwijk tegen VVV. En om half 5 is er ook nog NEC tegen ADO Den Haag. Er was ook nog één wedstrijd in de eerste divisie. FC Eindhoven won met 2-0 van Veendam. Gert-Jan Verbeek, de trainer van uh, AZ, en die staat bij de microfoon. En we horen wat hij vindt van die 2-0-nederlaag tegen Roda. De ene nederlaag is de andere niet. Voor de winterstop verloren jullie bij NAC. Toen zei je, ja, dat is zo'n nederlaag waar je tegenaan kan lopen in het seizoen. Daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Um, ik zou me kunnen voorstellen dat je dit als een hele andere nederlaag uh, beleeft. Is dat zo? Ja, tegen NAC waren wij beter. En dan verlies je. En vandaag waren wij niet beter en verlies je. Dus dat, uh, die mogelijkheden heb je in het voetballen. En zeker als je niet beter bent, dan is de kans vrij groot dat je verliest. En dat hebben we vandaag gedaan. En dat was ook terecht ook. Is het dan uh, teleurstelling of boosheid aan, aan jouw kant? Nou, ik ben wel... Eh, eh, eh, ja, dat teleurstellen levert vaak een emotie op. En dat is, uh, dat is uh, boosheid. Maar we moeten boos zijn op onszelf. En, uh, en, uh, en ik hoop dat de jongens dat ook zijn. Hè, want ja, we hebben ondermaats gepresteerd. Nou ja, dan gaan we morgen eens kijken waar dat, uh, waar dat nou wegkomt. Was je verbaasd over? Want jullie zijn eigenlijk uitstekend gestart na de winterstop... met een bekerwedstrijd tegen Ajax. Met een thuiswedstrijd tegen Ajax. Die weliswaar niet werd gewonnen, maar uh, voorzien was van goed voetbal. Ja, dit was een wereld van verschil. Deel je mijn verbazing? Ja, dat, dat, dat heb ik ook gezien. Uh, juiste constatering. En dat zei Gert-Jan Verbeek. Hij is het uh, tegenwoordig met onze verslaggevers eens. Een juiste constatering, zei hij. Uh, laten we eens kijken wat er uh, nog uh, te doen is straks. Met het Oog op Morgen. Met daarin de duizend meter van de mannen uh, uit uh, Calgary. Met Sebastian Timmerman. Max van Wezel uh, is dan de presentator van Het Oog op Morgen. Langs de lijn begint morgen al om 12 uur. kwart over twaalf na het nieuwsblok. Met Twan en Tom. Want om half één begint Feyenoord de Ajax. En ik zei al, morgen is er ook nog FC Twente, FC Groningen, RKC, VVV en NEC-Ado Den Haag, dat is de late wedstrijd. En er is ook nog het WK-veldrijden in Kokzijde. Er wordt nog gewaterpolo'd. En natuurlijk beschouwen we de finale van de Australian Open na. En er is in de avond weer ook schaatsen uit Calgary. Nog een prettige avond en tot morgenmiddag.